Marie van Tijn met het NOS-journaal. Bij de zwaar blijken zeker twee mensen om het leven te zijn gekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. Over de schade is nog weinig te zeggen. De beving had een kracht van 7,8. Er is een tsunami-waarschuwing van kracht. En er is zeker al één vloedgolf aan de oostkust geweest. Anti-Zwarte Piet-organisaties klagen over de politie... vanwege de arrestatie van zo'n 200 demonstranten gisteren in Rotterdam. Drie samenwerkende organisaties zeggen dat ze zijn beperkt... in hun vrijheid van meningsuiting. Ze vinden dat de bussen waarmee ze uit Amsterdam kwamen... door de politie werden achtervolgd... alsof het criminelen en terroristen waren. Eenmaal in Rotterdam werden ze omsingeld... en met veel machtsvertoon verhinderd verder te reizen naar Maasluis, dat zeggen de organisaties. Volgens de Rotterdamse politie hielden de betogers zich niet... aan het demonstratieverbod. Op een na zijn ze overigens allemaal weer vrij. In Amsterdam en Utrecht verliepen de Sinterklaas-intochten vandaag ontspannen en zonder incidenten. In Amsterdam liepen alleen Roetveegpieten mee, in Utrecht Roetveegpieten en Zwarte Pieten.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 Catalonië is sterk verdeeld over zelfstandigheid. Het weer, het wordt vanavond droog. In het oosten gaat het uiteindelijk licht vriezen. In het westen blijft het net iets boven nul. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de ochtend gaat het dan af en toe regenen. De temperaturen liggen morgen tussen de 5 en 9 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de AWB. Er staan op dit moment geen...